Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Italiaan Yannick Sinner heeft voor het eerst in zijn loopbaan Wimbledon gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg de titelverdediger, de Spanjaard Carlos Alcaraz, in vier sets. Vijf weken geleden was Alcaraz nog degene die Sinner versloeg. Dat was in de finale van Roland Garros.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 Met waarschuwt dat de Duitse economie hard getroffen zou worden als er geen deal komt. Duitsland is de grootste economie van de EU. In Texas dreigen nieuwe overstromingen. In het stroomgebied van de rivier de Guadeloupe is het opnieuw hard aan het regenen. Waardoor het waterpeil meters stijgt. Vorige week kwamen bij overstromingen van de Guadeloupe zeker 129 mensen om het leven. Ongeveer 160 mensen worden nog vermist. Het zoeken naar slachtoffers in Texas is vanwege het nieuwe overstromingsgevaar stilgelegd. Dan het weer nog. Een enkele bui vanavond verspreid over het land. Vannacht blijft het droog en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen geregeld zon het wordt 23 tot 27 graden. Met later op de dag plaatselijk een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor Knopenburgerveen.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 Terug bij... Van Klink tot Klank, radio show met Hans van Klink en Ben Hoveugen. Wij gaan weer een uurtje muziek maken met een verhaal. Want ja, verhalen zijn er genoeg, meneer Van Klink, over de artiesten en hun muziek. Ja, en dat wordt steeds meer. Hè. Als je blijft zoeken, dan kom je ook opmerkelijke verhalen tegen. Of komen herinneringen weer terug. En dan denk je, ja. dat is dat eigenlijk mooi. Zelfs tijdens de opnames van dit programma... zitten wij eigenlijk alweer te brainstormen over het volgende programma. Dat ja. ...thema te bedenken. Het is wel bijzonder. Nou, en leuk om te doen. Om te om te ja, zeker. Doen. Ja. Ja, ja, ja. En waar we nu naartoe gaan, ja, is een heel bekende band. Uh, eventjes, eerst De Move was een bandje in de 60e jaren. Daaruit voortkwamen Roy Wood, Jeff Lynne en Bev Bevan. Nou, de naam Jeff Lynne doet iedereen wel een belletje rinkelen. Want hun nieuwe band werd het Electric Light Orchestra. Daarvan wordt uh, Jeff Lynne wel als de frontman gezien... ...in ieder geval zanger en gitarist. Heel erg bekend van grote. Grootste nummers, ja. Mr. Blue Sky, uh, El Dorado, je kan het zo gek niet uh, bedenken. Ze hebben veel muziek gemaakt, vooral in de begin 70-jaren, heel groot geworden. Uh, Rollover Beethoven is er zo eentje. Oh die, ja, ja, ja. Is. Ja, ja, ja. Zij uh, maken er gebruik van om klassieke instrumenten zoals cello en viool toe te voegen aan hun muziek, uh, live, maar ook vaak vermeerderd uh, door digitale opnames. Moet je er wel verstand van hebben, hè? Ja, dat, uh, dat kunnen ze echt wel goed. Hè? Ja. Er zit natuurlijk heel veel digitaal knip- en plakwerk bij. Nou, ja, ja, ja. Uh, wat daarom zo leuk is, is dat we naar het volgende nummer gaan luisteren, naar een live opname. En dan zie je en hoor je toch dat ze heel goed in staat zijn om live eigenlijk net zo strak en mooi te spelen als uh, okay. de Goede studioopnames. Uh, heel veel bekende nummers. Het uh, nummer waar we nu naar gaan luisteren is iets minder bekend, maar ik vind dat persoonlijk nogmaals, persoonlijke mening, een van hun mooiste nummers. Het gaat over een telefoongesprek. Wat niet tot stand komt. De eenzaamheid straalt ervan af. Oh, God. En soms heb je zo'n mooie zin. Hè? En, uh, ik vertaal hem even in het Nederlands. Van uh, oké, okay, dat wordt dus niet opgenomen, maar laten we dan in ieder geval nog even iets langer overgaan om <lacht> ja, de, de stilte op te heffen. Ja, ja, ja, ja. Heel mooi nummer in een live uitvoering van Electric Light Orchestra TelefonLine. Echt dat mooie bombastische ja. geluid van wat er ben. ...compleet eigen geluid, hè, dat ja, ILO. Hier staat ILO echt al on, uh, onbekend, hè? Ja ja, ja, ja, zeker, zeker. Hebben wij al eens uh, seksuele voorlichting in ons programma gehad? Uh, nee, maar we gingen er uit dat je het wel wisten, toch? Ja, nou ja, goed, dan, maar dan toch maar eventjes voor de luisteraars een oh. beetje uitleggen. <laughs> we gaan uh, namelijk luisteren naar een uh, wereldberoemde band... ...en het verhaal gaat dat zij haar naam heeft ontleend aan de vermeende hoeveelheid sperma... ...die de gemiddelde man kwaad, uh, kwijtraakt per zaadloop namelijk 9cc. Maar aangezien zij net iets meer waren... zichzelf iets meer vonden dan de gemiddelde man... moest de bandnaam 10CC worden. <laughs> Overigens klopt het verhaal niet... want in de werkelijkheid hebben we het maar over 3cc... maar laten we dat stukje dan nu maar even... Oh, oké. Okay. Dat is wel, uh, wel een interessant onderwerp. Ja, dan gaan we nog eens over door uh, ja. redeneren tijdens de muziek, want daar hebben we tijd genoeg voor meteen. <laughs> ja. uh, 10CC, wereldband... Uh, bestaande uit Eric Stewart... Hello Cream, Graham Goldman... Kevin Godley en... En natuurlijk gaan ze dan af en toe weer met ruzie uit elkaar. Het een duo uh, Stuart and Cream en uh, duo Goldman en Godley uh, die weer aan de weg timmeren en vervolgens weer een keer bij elkaar komen. Uh, ze treden nog steeds op in wisselende samenstellingen en in wisselende duo's. Heel bekend natuurlijk van het nummer I'm Not In Love. Ja, the, the Things We Do For Love dat was overigens een uh, showstopper want dat vonden ze een te simpel nummer waardoor ze ruzie kregen. Deze band heeft een uh, ja, klinkt wat grootsprakerig maar een een echte mini rock opera gemaakt One Night in Paris het duurt in totaal ruim 8 minuten en valt in drie delen uit namelijk One Night in Paris The Same Night in Paris en later The Same Night in Paris bijna niemand kent dit nog het is heel oud, in het beginjaren van 10CC het is wel apart dus we gaan luisteren naar 10CC, de rock opera One Night in Paris ja, 누가 언제냐고 내가 Step away. The girls allowed unveil. Très bien, cause love for sale. Oh, my Sherry, wish you were mine. And I'll show you a wonderful time for the price of a cheap champagne. I'll show it once again. Thank <laughs> you. there on the shores in his age he was a shandam in the gendarmerie afgelopen. Nou, dit mag de naam rock-opera wel hebben, toch? Nou, ja, ja precies. Dus en, en hoe bombastisch wil je het hebben? Ja. Dat doet me trouwens rock-opera, moet ik altijd ook aan Tommy denken. Ja, Tommy, de hoeven Tommy, die ja. maakte de twee kanten van een LP mee vol, natuurlijk. Oh, ja? En uh, mooie twee speelfilm. Ja, het was een volledige LP, uh, rock-opera Tommy, en natuurlijk de film, hè? Ja, ja, ja. Maar daar gaan we ook al een keer iets van draaien. Ja, leuk. Ja, ja, leuk. En, dus... een mooi tijdbeeld ook weer. Ja, ja, precies. Bijvoorbeeld... Over tijdbeelden gesproken, ja. sorry. Ja, nee, ga je gang. Um, een beetje de punk kant op. We gaan uh, luisteren naar Iron Jury. De man is al lang niet meer onder ons. Hij is in 1942 geboren en 2000 overleden, helaas aan kanker. Uh, Iron Jury met zijn band The Blockheads. Uh, Jury werd geboren in West-Londen. In 1949 was er een polio-uitbraak en hij zwom in uh, besmet water en uh, raakte daardoor gedeeltelijk verlamd. Ging ook naar een speciale school voor gehandicapte kinderen. Het hield hem niet tegen zich prachtig te ontwikkelen. Hij is kunstenaar Geworden schilder en in de muziek gegaan. En hij heeft verschillende hits gemaakt met zijn band. Uh, I'm Jury en The Blockheads. En wij gaan luisteren naar een nummer uh, waarin jij terecht eerder in het vorige uur opmerkte. dat daar uh, lekker hysterische saxofoon in wordt gespeeld. Heel luid en overduidelijk aanwezig, maar wel met twee van die toetsen in één mond. Hè? Ja. Dus uh, ja, muziek om naar te kijken. We zeggen het nog maar een keer. mooi om te luisteren, maar zoek deze een keer op op YouTube en je zult uh, verbaasd staan. Ja. Het is een leuke, bekende hit. Heel anders dan waar we tot nu toe naar geluisterd hebben. We gaan luisteren naar... Iron Jury en The Blockhead. Met het nummer Hit Me With Your Rhythm. In the deserts of Sudan... And the gardens of Japan From Milan to the Every woman, every man Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'ado ich lieber dich, hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, hit me slowly. Bay, on the road To Nambilay From Bombay To het al Om te doen om de, over dit nummer, van, met name dat uh, Hit Me With Your Rhythm Stick, dat werd dubbelzinnig uh, eigenlijk uh, opgevat. Hè, in die Ja, tijd. er zaten wat suggestieve uh, tekstjes in zitten. In ja, dat we er alles uh, bij bedenken, inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lion jury. Ja. Goed, wij gaan weer uh, terug uh, naar onze grote vriend Marco Termes. En uh, hij heeft het volgende uh, prozie voor ons.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 Dat inzicht moest op mijn manier worden verteld. Vandaar dat u dit gedicht nu leest. Liefde. Dankjewel Marco. Hele mooie invulling van de liefde. Ja, een mooi thema. En als je het over muziek hebt, dan denk ik dat liefde uh, het meest gebruikt is als onderwerp in, ja. in liedjes. Ja. Ook daar kun je weer heel filosofisch over doen. Weet ik niet of het vorige nummer hit me with your Dat was een uitzondering. Ja. En uh, het, het volgende liedje gaat daar juist weer niet over. Het gaat over een kraakheldere dag. Een beetje een wonderlijk liedje. Mooie melodie, maar ook wonderlijke geluidjes. Ineens een opploppend kinderkoortje met een paar regeltjes. Uh, we gaan luisteren naar Gabriel Rios. Een uh, jongeman uit uh, Puerto Rico die in uh, 1996 naar België is verhuisd. En daar een band heeft opgericht. Uh, een liedje gemaakt wat eigenlijk helemaal niet zo erg aansloeg... totdat Theo van Gogh, de filmmaker, het uh, hoorde... en uh, het wilde gebruiken over zijn film 0605... van over de moord op Wim Fortuyn. En wat daarbij meteen een heel triest feit is... is dat Theo van Gogh toen ook bepaald heeft... dat Broadway Light zou moeten worden gespeeld op zijn begrafenis. Niet wetende dat dat niet heel lang daarna ja. ook werkelijkheid zou worden. Uh, Mooi liedje, beetje gek liedje. We gaan luisteren naar Gabriel Rios met Broad Daylight. <totstuk>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 Daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight. Broad daylight, day in the broad day. Please don't leave me alone. Daylight, leaving me alone in the broad daylight.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 Broad day, brothers, don't leave me alone Love me alone in the broad daylight Gabriel Ros. Rios. Gabriel Rios. Rios. En, uh, zo gaan we van een Zuid-Amerikaan naar een Duitser. Ja. De meneer Pierre Bagory uit West-Berlijn, maar zijn artiestenaam is Peter Fox of Peter Fox ook wel Eneuf een oh. verbastering van genoeg en af uh, oh. hij draagt verschillende namen dus net zo het uitkomt hij lekker verwarrend, is, ja misschien doet hij het daar ook wel om hij is <laughs> ja, een kut. van de twee frontmannen zangers van de uh, groep Seed, S-E-E-E-D uit Duitsland maar hij heeft ook een solo carrière opgebouwd uh, en, een, een nummer uitgebracht waarin hij nogal blij is met zich zelf. Want hij zingt over een huisje aan een meer en twintig kinderen en een mooie vrouw. En op een gegeven moment zingt hij zelfs van: Ik heb een heel vrouwenkoren wat voor mij zingt. En dan komt er één klank uit. Dat is wel weer grappig eigenlijk. Mm. Een leuk nummertje, zit vernuftig in elkaar. Uh, we gaan namelijk luisteren naar Peter Fox met Hals om Zee.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 Hinter mir wird langzaam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht. Ik weiß, sie wachtet en ik hol sie ab. Ik heb den Tag auf meiner Seite, ik heb rund een vent. Een Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ik lehne mich zurück en guck ins tiefe Blau. Schließ die Augen en lauf einfach geradeaus.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 Over Peter Fox. Peter Fox. Ja, dat moeten we wel een beetje op zijn Duits uitspreken, natuurlijk. Oh ja. dus, uh, um, nou, eens even kijken. We gaan. Ja, toen kwam ik dit tegen van je. De Kovacs. Samen ja. met het, uh, een hele orkest. de metropoolorkest orkest. Uh, maar wie zijn die Kovacs in Hemelgaan? Uh... Ja, dat klinkt in als meervoud. Maar dat is het niet. Het is de dame Sharon Kovacs. Ja. Kovacs is haar achternaam. En oh. Alleen Kovacs gebruikt ze als artiestenaam. De artiest Kovacs. Een jonge dame. Althans uh, in vergelijking met ons. Ja. <laughs> ze is uh, 35 jaar. Geboren in uh, Barelo in 1990. Uh, heeft gestuurd. Studeert aan het Rock City Institute in Eindhoven. Uh, noemt zich uh, beïnvloed door de stijlen van Bette Davis, Etta James en Tina Turner. Maar ze oh. wordt ook wel vergeleken met Amy Winehouse, Onder andere en Shirley Bassey. ze heeft nogal een... Dragend, zwaar, sterk stemgeluid. Uh, ze, ze is bekend geworden als de uh, uh, Wolf Lady. De, bijna kaal hoofd, maar dan ja. een grote bontmuts op. Dat oh. was een beetje haar handelsmerk in de eerste jaren van haar carrière. In een van onze vorige uitzendingen hebben we het duet. Tussen uh, Kovacs en Til Lindemann, de zanger van Ramstein, volgens mij opgenomen. Oh ja. Ook heel bijzonder. En op, ik ben fan hoor, dat moet ik onmiddellijk bekennen, want ik vind dat ze hele bijzondere muziek maakt. En in mijn zo zoektocht op YouTube kwam ik ineens het optreden tegen van Kovacs met het Metropoolorkest... Ja, je hebt groot, je hebt grootser en je hebt heel ja. groot. En, uh, maar wie is die hapsnurken die ernaast zit? Je ziet nog een mannetje naast er. Um. Oh, die gaan we eens even opzoeken. Oh, oké. Okay. Heb ik even niet paraat, maar dan kom ik <laughs> er wel even op terug. En dan, is het, uh, het leek wel een duet samen met... Uh, en dan nog eens een keer het orkest erbij. Uh, dat is, uh, ja, het is wel groot, hè? Het is, uh, Ja, het is heel groot. Nou, laten nou, we gaan gaan even kijken. Oh, uh, en onderhand uh, gaan we luisteren naar Kovacs en het Metropoolorkest... met het nummer Fool Like You. Dat het nummer zo lang duurt, dat ja. gaf ons de gelegenheid om mijn research te doen. Naar aanleiding van mijn opmerking. Wie is die meneer naast deze dame Kovacs? Nou, ja. we zijn erachter, oh Hans. Ja, waar, waar is Astrid Joost als je haar nodig hebt? Want dit is net de quiz 2 voor 12. We dacht. zeggen, we zoeken het op. En op een gegeven moment trinkel jij een belletje. En dan heb ja. jij het gewonnen deze keer. Uh, dus bedankt voor het opzoeken. Maar het is dus de, en, en niet de eerste de beste. We hebben het dus over Donald Fagan. De zanger ja. van Steely Den. Die naast zit in dat concert. En blijkbaar ook meedoet. Ja. Dus... Uh, de klein wereld weer, die artiesten. Ja, blijkbaar. Hè? Ja. En meteen is dit weer een opzetje naar een volgende uitzending. Wanneer, dat gaan we wel zien. Maar Steely Dain is natuurlijk ook een wereldband om eens ja. een keertje tegen horen te brengen. Met, Met één grote soorten. hits. Ja, absoluut. En Ricky Don't Lose That Number, onder andere. Hmm. Een hele beroemde gitaar in een van hun nummers. Uh, zoeken we dat weer op en dat doen we dan wel in die volgende. Ja, ja, ja. Nou, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja, precies. Dan gaan we gewoon door nu naar de volgende. Ja, en ineens weer heel wat anders, maar als je het over orkestraal en groots hebt, dan is het, past het wel in dat rijtje. De band is Nothing But Thieves, een Britse alternatieve rockband. Nog niet zo heel oud, in 2012, pas uh, opgericht. Uh, nog niet zo heel veel hits, maar de hit waar we naar gaan luisteren is wel een hele bekende. Uh, het nummer heet Or uh, Impossible. En dan is het de orkestrale versie namelijk van een live optreden. Ik meen in de Royal Orbital. Mooie zang. Uh, ik draaide hem... Nee, ik hoorde hem een deze dagen uh, in de auto. En mijn vrouw vroeg, is dit nou een man of een vrouw? Mm. Het is dus duidelijk een man. Maar we vielen in dat nummer in het tweede couplet. En dan heeft hij een hele mooie ja, aangrijpende hoge falsetto stem. Dus uh, dat is een mooi nummer. En uh, daar gaan we nu naar luisteren: Nothing but Thieves met Impossible. Rechter vraag van jouw vrouw. Was dit een man of een vrouw? Want het is niet te horen. Als je bijvoorbeeld terugkijkt naar Kovacs... waar we net hebben geluid. Haar stemgeluid dus lijkt heel veel op dit stemgeluid. Ja, hè? misschien is zelfs haar stemgeluid nog wat zwaarder dan dat. Ja, stem. inderdaad. Ja. De vergelijking Kovacs met Shirley Bessie... die kan ik me wel voorstellen. En dit is duidelijk een hele hoge stem. Ja. Wel mooi, wel emotioneel ook. Ik vind het mooi Zeker. En deze nou, is weer heel wat anders. Heel wat anders, vooral heel erg instrumentaal. Mm. Uh, een wereldband uh, uit de 60er jaren, Manfred Man's Earth Band, opgericht door de Zuid-Afrikaanse toetsenist Manfred Man en de zanger Mick Rogers. En die twee zie je in de huidige samenstelling van Manfred Man's Earth Band weer terug. Want ze treden nog steeds op. Hij is inmiddels ook dik 80. Het uh, mooie, en dat hebben we wel eens eerder gememoreerd... ooit een wereldband en nu komen ze terug en staan ze in zaaltjes... als de boerderij in Zoetermeer of Victoria in Alkmaar... waar drie, vierhonderd man te spelen. En ja. met nog net zoveel plezier als, als vroeger... Grappig en gek is dat die Manfred Man dan ineens zijn optreden onderbreekt en naar voren loopt en een schuine mop gaat vertellen in het Engels. En dan gaat hij weer terug achter zijn oorlog oh. euh, zijn orgel. En dan gaat hij weer verder spelen. En een vriend van mij was bij een eerder concert en toen zei hij ineens van nou ik moet even ontspannen. Toen ging hij achter zijn piano op de grond liggen en iedereen wachtte met armen over elkaar en na een kwartier kan hij weer overeind van nou het gaat weer. En dus een malle man maar met hele bekende hits, hè, de Mighty. Quinn onder andere en uh, ja, grote hits gemaakt uh, door de jaren heen. De, het nummer waar wij naar gaan luisteren is helemaal geen hit geweest... maar is puur op persoonlijke titel uitgekozen. Een instrumentaal nummer, een futuristisch nummer... in het begin van, ja, jaren van de band met veel synthesizers. Heel bombastisch ook. En het nummer heet Solar Fire. Correctie of aanvulling op mezelf. Ik had het in ja. de inleiding over een instrumentaal nummer. Ik bedoelde de nadruk op de instrument. Het is ja. niet, niet louter instrumentaal. Nee, nee, maar nee. dit is man voor het mens uh, ben ten voeten uit. Ja. Nou, het laatste nummertje alweer. Ja, en, uh, nou, waar, je hebt hem even voor, weer voor stal gehaald om de ja, een andere kant te uh, laten ja. horen. Precies, heel rustig nummer. Uh, guilty pleasure misschien. Is het lelijk, is het hysterisch of is het gewoon mooi? Ik vind het toch wel mooi. We hebben het over André Hazes met Geef mij nu je angst. Hmm. Oké, okay. nou ja, goed. Ja. <lacht> Ik denk je hebt nog meer tekst. Maar Kom maar op. We gaan afsluiten. Dankjewel voor het luisteren naar dit programma. Het zevende programma alweer van, van klink tot klank. Met Hans van Klink en Benno Veugen. Graag tot de volgende keer. En nu André Hazes met Geef mij nu je angst.